Hallo, hier is weer Robert en deze keer wil ik een licht werpen op een van mijn favoriete schrijvers, Armstead Maupin. Het moet zo'n 10 à 15 jaar geleden zijn geweest dat een leraar creatief schrijven mij tipte. Wilde ik echt geestige, doch natuurgetrouwe en overtuigende dialogen in proza lezen, dan raadde hij van harte de schrijver Armistead Maupin aan. Aandachtig noteerde ik die naam en zo gauw ik weer eens in de bibliotheek was, ging ik op zoek. Ik trof niet één, maar een aantal boeken aan die bij nadere inspectie een serie bleken te vormen, genaamd Tales of the City, in het Nederlands vertaald als Verhalen van de Stad. Al snel bleek ik verslaafd. De oorspronkelijke, feuilleton geschreven korte hoofdstukjes van elk maar een paar bladzijden zogen me in een wereld die ver afstond van mijn alledaagse realiteit. Van bangige dorpsjongen die nog bij zijn ouders woonde en nog niet toedurfde te geven aan zijn seksualiteit. Hoe heerlijk en hartverwarmend was het toen om te lezen hoe een groepje veelal jonge mensen uit verschillende delen van de VS elkaar vond in het San Francisco van de late jaren zeventig. Je had Mona Ramsey, een pittige roodharige lesbo die viel voor het excentrieke fotomodel Dorothea met d apostrof. Je had Mary Ann Singleton, een ambitieuze jonge vrouw die maar steeds verliefd werd op de verkeerde mannen. En er was Michael Tolliver, een homoman van midden twintig die heel romantisch was, maar ook een scherpe en rappe tong had. Ook hem zat het niet mee in de liefde, maar zijn zelfspot en ironie redden hem altijd van al te diepe melancholie en hielden zijn hoop levend. Ik herinner me dat ik dacht, zo'n jongen als Michael, bestond hij in het echt ook? Vooral in de eerste drie delen van de reeks, die later ook verfilmd werden, heb ik afwisselend hard zitten lachen en zitten zwijmelen. Michael Tolliver is met gemak één van de meest sympathieke en geliefde personages die je kent. Hij is ook de meest stabiele factor in alle talesboeken boeken van Maupin. Als er doden vallen, personages vermist raken of een criminele bendes of sectes... ...blijft Michael Tolliver de rots in de branding. De plots zijn meesterlijk met elkaar verweven. Ieder boek volgt verschillende lijnen die aan het eind meestal heel verrassend bij elkaar komen... ...na aanvankelijk een schier onmogelijk verschillende richtingen te zijn gegaan. Toch is het geen platte soap. De personages, waaronder ook de transseksuele hospita Anna Madrigal, worden zo raak neergezet dat je niet anders kunt dan ze te erkennen als echt bestaande personen. Zo niet in de realiteit, dan toch zeker in je hart. Onder Mrs. Madrigals vleugels komen haar huurders tot bloei. Het lijkt een willekeurige groep mensen die daar samen op Barbary Lane wonen, maar in feite is het een hechte familie. We zien hoe jointjes het ijs breken, en hoe ze uiteindelijk elkaars vertrouwelingen worden, en soms zelfs meer. Als lezer toen maakte dat grote indruk op me. Het was tevens bemoedigend voor me, omdat ik toen de moed verzamelde mijn heil in Amsterdam te zoeken. Even later deed ik dat ook. De geschiedenis van Michael Tolliver is daarbij exemplarisch voor veel homo's die opgroeiden in de jaren 70 van de Flower power, maar die uiteindelijk terecht kwamen in de jaren 80 die gedomineerd werden door de aidscrisis en de vele doden die deze eisten. We leven als lezers diep met hen mee, hoe hij weet krijgt van de ziekte, zelf besmet blijkt, zijn geliefde verliest en een tijd in diepe rouw verkeert. Als homo van een latere generatie verneem ik hoe het was daar middenin te staan en krijg daar niet alleen historisch besef van mee, maar ook veel empathie. Een paar jaar geleden verscheen Michael Tolliver Lives, Armistead Mobbins' nieuwste boek. Opnieuw heb ik me kunnen laven aan de ervaringen van Michael. Na de rouw is er nu dankbaarheid en hervonden vreugde. Van jonge man tot man van middelbare leeftijd. Hij overleeft en blijft de lezer een spiegel voorhouden. Nog steeds zijn er hetzelfde observatievermogen, dezelfde sensitiviteit, prettige spitsvondigheden, maar er is meer waardigheid en wijsheid bijgekomen. Geen slechte manier om oud te worden. Leest het, geniet van het sprankelende proza en de dierbare personages van Armistead Moppen.